Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis-organisatie roept mensen dringend op zich aan te sluiten bij Ready to Help. Een netwerk waar 6500 mensen zich al bij hebben aangesloten. Volgens het Rode Kruis zijn ze bezig met de grootste hulpoperatie sinds de jaren 90. De komende tijd worden er 1200 vrijwilligers ingezet bij de opvang en bij verzorging van vluchtelingen. Daarnaast zijn er nog zo'n duizend mensen nodig die opgeroepen kunnen worden om hulp te bieden. In Doorwert in Gelderland zijn in korte tijd 54 huizen ontruimd vanwege een brand in een winkelcentrum. Die brak uit in een kapsalon. Niemand raakte gewond. Bewoners mochten rond half zes weer terug het huis in. De brandweer denkt dat de brand in Doorwert is aangestoken. Ook in zwolle was brand. Daar brak die uit in een oud schoolgebouw. Zo'n 30 huizen werden ontruimd. Bewoners van 10 huizen moesten ergens anders slapen. Minister Dijsselbloem heeft Alexis Tsipras gefeliciteerd... met het winnen van de Griekse parlementsverkiezingen. Ik hoop dat er snel een regering wordt gevormd... met een stevig mandaat om door te gaan met de hervormingen... schrijft Dijsselbloem op Twitter. Als voorzitter van de Eurogroep heeft Dijsselbloem binnenkort weer te maken met Tsipras. Die schreef de verkiezingen uit omdat hij oneenigheid had in zijn eigen partij... over de afspraken met de EU en het IMF. En in Amerika zijn de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen...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 Het weer lokaal kan wat mist ontstaan. Later vandaag zonnige perioden in het oosten en zuiden. Maar in het westen en noorden kan wat regen vallen. Het wordt 17 graden. Dit, DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer file. Verderop bij Amersfoort Noord 3... Op de A6 Lelystad Muiden tussen knooppunt Almere en Almerehaven 4. Ook op de A6 verderop voor knooppunt Muidenberg 4 kilometer. A15 Nijmegen-Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 3 kilometer. Maar de meeste vertraging is voor op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 7 kilometer.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 She got the power of your soul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 I wanna ask you I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 Voorzitter, we hebben così.